7 uur. Het NOS-journaal. Joris Dubinitski. Meer Amerikanen weg uit Zuid-Soedan. Everly Brother Phil overleden en lid Mexicaans drugskartel opgepakt op Schiphol. De Verenigde Staten hebben opnieuw personeel van de ambassade in Juba in Zuid-Soedan geëvacueerd. Met een marinevliegtuig werden nog eens 20 ambassademedewerkers uit de hoofdstad weggehaald.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 De uitbater is ook de organisator van het nieuwjaarsfeest in Goes... dat deze week uit de hand liep. Uiteindelijk ontruimde de politie de zaal tot onvrede van de feestvierders. Veel mensen raakten hun jassen kwijt... toen ze naar buiten werden gewerkt door agenten. Op Facebook werd daarom opgeroepen om vandaag massaal... naar het café in Bergen-op-Zoom te gaan om verhaal te halen. De zware buien die gisteravond over Nederland trokken... hebben op meerdere plaatsen schade aangericht. Zo waaide in Enschede een deel van een dak van een huis...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 Goedemorgen, dit is de NOS, dit is het Radio 1-journaal. Alles blijft hetzelfde op zaterdag 4 januari. De confrontatie in Egypte tussen het leger en de moslimbroeders wordt steeds heftiger. Vlijmen wilde gisteravond de wereldkampioen darten. De wereldkampioen, en nummer 1, nummer 1 van de wereld, Michael van Gerwen. En zijn lieve vriendin Daphne. Steun en toeverlaat. Daar zijn we ook allemaal trots op aan. Bij PSV vertrekt niet de trainer, maar de algemeen directeur. En we staan natuurlijk stil bij het overlijden van Phil Everly. Die heel veel muzikanten heeft geïnspireerd. Maar eerst het laatste nieuws uit Zuid-Soedan. OS Radio 1 Journal. Het Bert van Sloten.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 Dat Juba wordt aangevallen. I kan Ieder moment kan worden aangevallen door die dissidenten soldaten van Riek Machar. Die zouden oprukken naar Juba. En ook Riek Machar zelf heeft gezegd dat hij ieder moment Juba kan innemen. De regering van Salva Kiir ontkent dat. En zegt zelfs dat er strijd wordt geleverd. ongeveer 100, 150 kilometer ten noorden van Juba. Uh, bij het stadje Boer, daar uh, waar uh, de soldaten van RIEK zich ophouden. En de regering zegt ook dat ze binnenkort een andere stad... in handen van Rijks uh, troepen, Bentiu, zullen aannemen. Nou, Om het samen te vatten, er wordt heel hard op de oorlogsdrums geslagen... in zuid soedan en er bestaat heel veel angst, vooral in Juba... op dit moment dat de gevechten zich zullen uitbreiden. Als jij zegt er wordt heel hard op de oorlogsdrums geslagen... betekent dat ook dat er bijna niet onderhandeld wordt?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 in Zuid-Soedan. Ja, bov bovendien, uh, het is nogal onoverzichtelijk... want je hebt een rebellenleger. Uh, uh, ik hoor ook berichten over gewapende jongeren. Um, worden die groepen ook nog aangestuurd... of zijn, ze eigenlijk allemaal, zijn het fracties die min of meer autonoom opereren? Je hebt als eerste natuurlijk de twee... Onderdelen van het Zuid-Soedanese leger die tegen elkaar vechten. Het gedeelte van de dissidenten Riyad Machar en het gedeelte dat trouw is gebleven aan Kiir. Je hebt dus te maken met geharde. Strijders, goed bewapende uh, strijders, een professioneel leger. En daar zullen dus ook heel professionele, goede afspraken moeten worden gemaakt... als het tot een stakend vuren komt. Daarnaast heb je aan de kant van Riek Machar... heb je het zogenaamde Witte Leger. Dat is een leger van traditionele strijders van zijn Noir-volk. Vooral jongeren... Uh, dat zijn heel moedige strijders, maar zeker geen professionele strijders. En die volgen uiteraard ook geen orders van commandanten zomaar op. Dus het is een vrij versnipperd uh, militair plaatje. Maar nogmaals, de grootste, de belangrijkste gevechten vinden plaats tussen die twee eenheden... De eenheden van het, uh, van het leger. En daar moeten afspraken mee worden gemaakt. En dan maar hopen dat de, alle milities zich daarbij aansluiten bij die afspraken. Dankjewel, Koert. Koert Lindeijer was dat. Er is opnieuw onrust in Egypte. In het hele land gingen gisteren aanhangers van de moslimbroederschap de straat op. Bij botsingen tussen betogers en veiligheidstroepen vielen zeker elf doden. Daar gaan we over praten met Rut van der Wallig in Egypte, correspondent. Rut, um, er is wel meer protest de afgelopen weken, uh, maanden geweest... maar wat was nou de aanleiding voor die protesten gisteren? Nu, vrijdag is het altijd traditionele betogingsdag. Het is de wekelijkse gebedsdag waarop mensen vakantie hebben. En uh, traditioneel is dat de dag waarop heel veel betogingen plaatsvinden. De betogingen gisteren die hadden ook een extra reden. Namelijk dat er binnenkort een referendum is voor de nieuwe grondwet die is geschreven. En daar zijn de promortiebetogers uh, tegen. Zij willen niet dat die grondwet goedgekeurd wordt. Daarnaast is het ook zo dat de Moslimbroeders deze week als een terroristische organisatie werden bestempeld door de regering van Egypte. Uh, en het is duidelijk dat, dat die een nieuwe vrijbrief is geworden om geweld te gebruiken en excessief geweld te gebruiken tegen pro-Morsi bedogers Ja, en die moslimbroeders zelf, die dus wat jij zei, officieel zijn aangemerkt als terroristen. Um, hoe reageren die? Want ook hun leiders zijn allemaal opgepakt. Um, en, en wat blijft er over en wat doen die? Ja, dat klopt. Het is inderdaad duidelijk dat sinds deze zomer, sinds Morsi werd afgezet, uh, het het uh, doel van de regering is om die moslimmoeders eigenlijk monddood te maken. Niet alleen zijn leiders opgepakt, ook hun televisiekanalen, kranten die ze hadden, die zijn allemaal uit de eten gehaald. Dus de moslimmoeders die uh, keren zich eigenlijk tot uh, sociale media, Twitter, Facebook, die worden door hen gebruikt, om uh, hun boodschap te verspreiden. En zij uh, zijn eigenlijk uh, ervan overtuigd dat wat er gebeurd is deze zomer... dat dat een militaire coup was van een uh, leider die democratisch is gekozen... president Morsi. En zij zijn ervan overtuigd dat hij, de, de, de president is... die recht heeft op uh, het presidentschap van Egypte. Ja, denk je dat dat nog uh, lang door kan gaan zo op deze manier? Oftewel, houden de moslimbroeders dit lang vol? Ja, de mozermoeders zijn heel erg overtuigd van hun zaak en het is duidelijk dat ze niet zomaar zullen stoppen met hun acties en met uh, met betogingen organiseren. Daarnaast is het zo dat de Egyptische regering heel repressief optreedt. Er is een nieuwe antiprotestwet waardoor protesteren en betogingen organiseren uh, eigenlijk heel moeilijk wordt en waardoor dat de regering het recht heeft om heel veel mensen op te pakken en te vervolgen. Nu, het is duidelijk dat het niet alleen de moslimbroeders zijn die worden vervolgd of die worden monddood gemaakt maar eigenlijk alle dissidenten stemmen uh, die niet in de lijn lopen van de regering van het uh, militaire van het militaire regime die nu de macht in handen heeft in Egypte uh, dus ook activisten, bekende activisten die een belangrijke rol hebben gespeeld drie jaar geleden tijdens het aftreden van Mubarak, die worden nu uh, opgepakt, gevangen genomen uh, die die zitten in gevangenis onder moeilijke omstandigheden uh, daarnaast heb je ook bijvoorbeeld ultras, heel belangrijke voetbalsupporters ja. die een grote rol hebben gespeeld tijdens de revolutie uh, die tegen het regime waren, tegen de politie staat, die worden nu eigenlijk mee in die uh, repressieve golf, die bredere repressie, uh, worden die vervolgd, opgepakt en monden doodgemaakt. Kortom, het zal nog wel een tijdje duren en het zal nog lang onrustig blijven in Egypte, Rut. Dankjewel, Rut van der Wallen was dat. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 Journaal.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 2014 wordt het jaar van Ilse de Lange, tenminste dat verwacht heel Nederland. Ze gaat deelnemen aan het Zongfestival. Dit was Blue Bittersweet, de titelsong van die film over het diner. Wereldkampioen Darten. Michael van Gerven is gehuldigd in zijn woonplaats Vlijmen. Van Gerwe, ook wel Mighty Mike genoemd, is na Raymond van Barneveld, de tweede Nederlander die wereldkampioen Darts is geworden. Hij staat nu ook eerst op de wereldranglijst en duizenden mensen kwamen hun held toejuichen bij het gemeentehuis in Vlijmen. Bij de groene krabers kunt u gratis de chocolade krijgen. De door de vermeulen de rotte prachtige taart. In the form of the dartboard, with the pijler of the last set therein. One hundred and a night! If you want look to the right, you'll we'll see the one. hundred and night! Yeah. Ladies and gentlemen, please welcome the youngest ever PDC World Champion. The youngest ever world number one. Mighty Michael. Uh,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 Het niet leuk, ik vind het wel leuk om naar Van weer te kijken. Nou, het wel even boeiend om even achterprisans te geven. Voor komt niet zo vaak voor, hè. De vorige was Lars Boom, dat was ook boeiend. Ja, het is niet bedoeld, maar ik ben wel heel trots op hem. Zeker weten, ja. ja. Hij is gewoon de beste. Dat hoort er dan ook bij, hè. Als je wereldkampioen bent geworden, dan wordt Tina Turner gedraaid... met I'm Simply the Best. U hoort de bijdrage van onze verslaggever Roel Paul. PSV moet op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Want Tini Sanders die vertrekt naar dit seizoen. Na vier jaar vindt hij het genoeg geweest. Hij past voor een tweede termijn. Maakte hij wereldkundig bij de nieuwjaarsreceptie van PSV. Mijn termijn zit er bijna op. Het was in het begin een uitdaging met een wat verrassende wending. Toen bleek dat we financieel niet helemaal gezond waren. Maar het waren binnen PSV boeiende, uitdagende, fascinerende, liefdevolle en ook energievredende jaren waar nu een einde aan gaat komen. Uiteraard heb ik de raad van commissarissen toegezegd om dit seizoen af te maken als dit bij het zoeken naar opvolging beter uitkomt. Hoewel eigenlijk vier jaar lang dit besluit in principe vast stond, moet ik zeggen dat het ook een mooi moment is omdat PSV er eensgezind, heldere visie en structureel gezond Voorstaan. Sanders laat een financieel gezonde club achter, zegt hij. Maar tegelijkertijd maakt PSV een bijzonder moeizaam seizoen door. Uitschakeling in de Europa League, de KNVB-beker... en de landstitel is ook nog eens een keertje heel ver weg. Toch zit dat niet achter het besluit van Sanders om te stoppen. Dat zegt technisch directeur Marcel Brands. Nee, dat geloof ik zeker niet. Want uh, ik denk iedereen die Tini kent, uh, weet dat uh, naast een vakman... ook een echte vechter is. Maar uh, ik denk wel dat... dat uh, ...dingetjes meegespeeld hebben in de zin van uh, wat je allemaal over je heen krijgt. Maar aan de andere kant, uh, ja, dat is in de voetballerij blijkbaar, hè, dat hoort erbij. Maar dat heeft denk ik zeker niet de doorslag gegeven in zijn beslissing. Uh, nou worden jullie natuurlijk ook gezien als een eenheid. En, en er was veel kritiek op de directie. Dus ook op de technisch directeur. Wat betekent dit voor jouw positie? Uh, nou ja, mijn positie uh, is, ik, ik heb mijn contract verlengd. Uh, dat was voor Tini ook denk ik een van de belangrijke dingen. Dat die, uh, uh, daar is hij al anderhalf jaar geleden is hij daar mee gekomen. Ik heb dat een half jaar geleden ongeveer gedaan. Uh, daarmee heb ik me ook een beetje geconfirmeerd aan het nieuwe beleid met de trainers. Uh, ik heb de staf gevraagd om, uh, om voor langere tijd te tekenen. Dus in dat opzicht had ik uh, ja, zeker nog graag nog een paar jaar met Tini samen gewerkt. Uh, ja, veel zal wel afhangen van, van die tweede seizoenshelft natuurlijk. Of CoQ het op de rit krijgt. Jij hebt je echt uitgesproken voor CoQ. Uh, verbind je daarmee ook eigenlijk je lot aan CoQ? Ja, ik vind het altijd zo lastig om te zeggen, lot hier of lot daar, ik, ik, ik sta achter Filip, dat, dat heb ik uh, nou, twee maanden geleden gezegd en dat, dat, dat is geen procent veranderd. En dat weet iedereen intern ook, dus daar zal ook geen uh, verandering in komen. Het is een zwaar vak hè? Uh, voetbal is sowieso een zwaar vak, ja. Maar helemaal bij PSV? Ja, bij een topclub is het uh, altijd, uh, altijd zwaar en, uh, en roerig, dus wat dat betreft... Uh, is dat bij PSV niet anders? De directeur Marcel Brands was dat. PSV heeft te maken met twee zeer kritische clubwatchers. De oudspelers René en Willy van der Kerkhoff, de broertjes. Die laatste reageerde op de nieuwjaarsreceptie op de mededeling van Sanders. Hij vindt het namelijk jammer dat hij vertrekt. Ik had ervoor gedacht dat hij nog lekker twee, drie jaar blijft. En toch een keer een kambus mee wil maken, dus... Uh... Dus er zal wel iemand klaarstaan. U denkt dat er al iemand klaar staat? Ja, dat denk ik wel. Dus, uh, anders zal er best wel eentje komen, natuurlijk. Maar ik vind het wel jammer. Ik vond het uh, capabel voor PV. En uh, ik denk de juiste man op de juiste plaats. Ondanks deze resultaten? Ja, goed. Maar uh, ik denk niet dat je daar een algemene directeur op kunt afrekenen op resultaten, natuurlijk. Uh, hij is wel de verantwoordelijke. Maar... Meestal worden de trainers erop afgerekend. En, uh, maar aan deze kant ja goed hij heeft toch wel eens de conclusie getrokken, natuurlijk. En, uh, ik had gewoon gedacht van nou, die blijft nog lekker twee, drie jaar om dan nog een keer een kampioenschap mee te maken. maar Helaas. en Dat zei de oude PSV'er, een van de twee broertjes, Willy van der Kerkhof. Hij zei het allemaal op de nieuwjaarsreceptie die PSV gisteren gaf. Het is vandaag 4 januari, en vandaag is bekend geworden dat een icoon uit de muziekgeschiedenis is overleden: Phil Everly. En daarom is Clown. Don't. De tijd dat de plaatjes in ieder geval een stuk korter waren dan tegenwoordig. Oh, zo rond de twee minuten uh, de inspiratiebron. Voor onder andere de Beatles en dit liedje, Catty's Klaan, was hun grootste hit. Het ging over een man die aan de kant was gezet door Catty. En de mannen, mannen op de straat zeiden, oh daar loopt die Catty's Klaan vandaan. De verschrikkingen van de Syrische burgeroorlog die kennen we vooral door het werk van Syrische mediaactivisten. zijn jonge mensen die met gevaar voor eigen leven laten zien hoe de bevolking in Syrië leidt. Hun beelden staan op YouTube en worden gebruikt in diverse televisieprogramma's en nieuwsuitzendingen. Maar deze mediaactivisten slaan nu zelf ook op de vlucht. Want steeds vaker worden ze geïntimideerd, gegijzeld of zelfs vermoord. Verslaggever Arabische Wereld, Lex Rundekamp, die zocht ze op in Turkije. We kennen de filmpjes allemaal. Een bombardement, de afvoer van slachtoffers... huilende mensen die de internationale gemeenschap oproepen om iets te doen. De opnames worden maar zelden door buitenlandse journalisten gemaakt. Meestal zijn het Syriërs, zoals Yasmin Yaloud, Mohammed Silou of Barak Hashem... met wie ik nu aan tafel zit in de Turkse stad Gaziantep. Niet ver van Syrië. Er zijn veel moorden en ontvoeringen van mediaactivisten, zegt Baragh. Vooral bij Aleppo. Dat heeft velen van ons doen vluchten. En degenen die niet kunnen vluchten, hebben hun camera's in de kast gestopt. niet ik filmde vooral bij ziekenhuizen en ben gestopt... toen gemaskerde mannen me aanvielen en mijn camera afpakten. Ik mocht hun gewonde strijders niet filmen. Er zijn verschillende incidenten geweest van gemaskerde mannen... die mediacentra binnenvielen en mensen meenamen of ter plaatse doodschoten. zorg 14 wij hebben veertien mensen verloren, die allemaal zijn omgekomen door beschietingen van het regime, zegt Barak. Waar ik woon is veel olie. En wij filmden hoe rebellen van het Vrije Syrische Leger olie aan het stelen waren. Toen hebben ze enkele van onze mediaactivisten doodgeschoten, als een waarschuwing. Bemoeien niet met onze zaken. Het is nu zo'n chaos dat we alleen nog kunnen filmen als de ene rebellengroep ons beschermt tegen de andere. de Daas, jullie wat Je ziet nu overal de beschuldiging dat Al-Qaeda achter de gijzelingen zit. Klopt dat volgens jullie? Een vriend die net gegijzeld is geweest, vertelde me dat hij naakt moest gaan staan voor zijn belagers. En grof werd uitgescholden met woorden die religieuze rebellen als moslims nooit zouden gebruiken. Het deed hem veel meer denken aan de tijd dat hij had vastgezeten bij de Veiligheidsdienst van het regime. Het is ons volslagen onduidelijk wie er achter die gijzelingen zit. Er zijn toch al zo'n 50 mediaactivisten uitgeweken naar Turkije. Dus het komende jaar zullen we minder zicht krijgen op wat er werkelijk in Syrië gebeurt. De mediaactivisten zeggen ook dat ze moe gestreden zijn. Ze hebben de internationale gemeenschap in bijna drie jaar niet kunnen bewegen om iets voor de Syriërs te doen. Bijdrage was dat van Lex Rundekamp. Na acht uur spreken we over de gevaren... voor internationale hulporganisaties in Syrië. Want vijf leden van Artsen zonder Grenzen zijn daar deze week ontvoerd.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 En op Radio 1 is het half acht tijd voor het NOS Journaal. Hier is de Steminitski. Opnieuw is personeel van de Amerikaanse ambassade in Juba... in Zuid-Soedan geëvacueerd. Met een marinevliegtuig werden nog eens twintig ambassade-medewerkers weggehaald. Vorige maand braken gevechten uit in Juba... en sindsdien zijn 200.000 Zuid-Soedanese gevlucht. Op Schiphol is een belangrijk lid van de grootste Mexicaanse drugsbende opgepakt. De man van 33 zou de leider zijn van een moordcommando van het Sinaloa-kartel... Hij zit vast in een Nederlandse cel en wacht op zijn uitlevering. De NRC mag de komende tijd telefoongegevens van Amerikaanse burgers verzamelen en doorzoeken. Een speciale rechtbank in de VS heeft de bevoegdheid van de inlichtingendienst met drie maanden verlengd. Een woordvoerder van de NRC en andere inlichtingendiensten zegt dat de diensten bereid zijn om aanpassingen te doen... zolang die niet ten koste gaan van de effectiviteit van het programma. Zanger Phil Everly van de Everly Brothers is overleden. Hij was 74. Samen met zijn broer Don werd hij in de jaren 50 en 60 wereldberoemd. Ze scoorde hits als Wake Up Little Susie en All I Have To Do Is Dream. En Hema breidt uit naar Spanje en Engeland. Topman van Zetten verwacht over een jaar de eerste winkels te openen. Hema heeft al vestigingen in België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg... en zo'n 500 in Nederland. En dat zijn de hoofdpunten. En we zijn natuurlijk benieuwd naar het weekendweer. Dat horen we van het bureau Weerplaza. Het ziet er vandaag best aardig uit met af en toe zon tussen de wolken door. En het is op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten kan een bui vallen. Maar het is veranderlijk. Zo blijft het vanmiddag bewolkt en gaat het van het westen uit regenen. Met een middagtemperatuur van 9 graden is het niet koud. Daarbij waait een matige aan zee krachtige zuidenwind. Morgen blijft het overdag droog en schijnt de zon van tijd tot tijd. Het wordt 8 graden en ook morgen waait de wind uit het zuiden. In de avond is het regenachtig. Na het weekend is het eerst super zacht... maar daarna gaat het kwik langzaam richting de normale waarde van 5 graden. Verder blijft het wisselvallig met wolken, wat zon en elke dag wat regen. Zometeen een indrukwekkend afscheid op ijsbaan de Westfries in Horen van Sjoerd Huisman.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 In de hoofdstad van Cambodja, Phnom Penh, zijn bij protesten door arbeiders in de kledingbranche drie mensen om het leven gekomen toen de politie het vuur opende op demonstranten. Arbeiders uit de kledingindustrie die demonstreren al een paar weken. Ze eisen meer loon. Christa de Bruin is van de Schone Kleren Campagne, organisatie die zich inzet voor goede arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat krijgen die uh, arbeiders eigenlijk betaald? Want ze willen verhoging van het minimumloon. Maar hoeveel krijgen ze eigenlijk nu? Um, ze krijgen nu zo'n... Uh, tegen de 100 dollar. Maar een leefbaar loon... dat wil dus zeggen... Uh, een loon dat in de baasbehoeften voorziet... voor arbeiders en hun gezinnen... dat ligt wel drie keer zo hoog. Dus dat wil zeggen... een loon waar uh, de arbeiders gewoon... Uh, goed voedsel van kunnen kopen... Hun, hun kinderen naar school kunnen sturen. Nou, dat ligt als dus drie keer zo hoog... dan het loon wat ze nu krijgen. Ja, zouden we dat vroeger uitbuiting noemen? Het is zeker uitbuiting. Er komt nog bovenop dat ze hele lange... werkdagen moeten maken in bedompte ruimtes... Um, onder hoge druk staan. Dus het is, het is uitbuiting, ja. ja. En de arbeidsomstandigheden, want daar hebben we het... vanwege de Schone Klerencampagne uh, regelmatig over gehad. Ook vanwege de opmerkingen van mevrouw Ploemen. Hoe staat dat er eigenlijk mee in Cambodja? de arbeidsomstandigheden? Ja. En, het, wat ik net ik, zei, ik beschreef het. Het is uitbuiting wat er plaatsvindt. De arbeiders moeten extreem lange werkdagen maken voor hongerlonen. Waar ze dus geen goed voedsel van kunnen kopen. In 2011 kwam het eigenlijk al... Uh, heel veel aan het licht dat er massaal werd vrouwgevallen door ondervoeding eigenlijk. Nou, die, die incidenten die hebben ook in 2012 en 2013 plaatsgevonden. Um, het, is, uh, ja, het is heel slecht gesteld met die arbeidsomstandigheden daar. En over hoeveel uh, mensen hebben we het? Hoeveel mensen werken er eigenlijk in die kledingsplaats? Er werken zo'n 500.000 arbeiders in de kledingindustrie in Cambodja, in zo'n 500 fabrieken. En de kledingindustrie is enorm belangrijk voor het land. Maakt uit zo'n 90 procent, is belangrijk voor zo'n 90 voor de export van het land. Maar ja, ondanks die groei van de industrie um, verkeert het land nog steeds in grote armoede. Ja, daar hebben we het te vaak over vanwege ook de veiligheidsomstandigheden. Uh, um, daar zijn akkoorden over afgesloten. Een, een, in Bangladesh, ja. In Bangladesh, precies. Um, maar daar hoor ik nooit inderdaad iets over van wat de mensen verdienen. Dat is een ander onderwerp, maar daar, daar wordt ook regelmatig over gesproken. Nee, maar eigenlijk Ban is de achterliggende gedachte bij mij van... zou je dat niet aan elkaar moeten koppelen? Natuurlijk is het aan elkaar gekoppeld, want arbeiders die... Bijvoorbeeld in Bangladesh, in die fabriek die in april was ingestort. Die arbeiders konden zich niet veroorloven om die fabriek niet in te gaan. Terwijl er een dag van tevoren al uh, scheuren in de muur waren geconstateerd. Maar ze konden zich niet veroorloven om die fabriek niet in te gaan, omdat ze anders geen loon zouden krijgen. Dus in die zin zijn, zijn die zaken natuurlijk heel erg aan elkaar gekoppeld. Ja. Um, nou, duurt deze demonstratie duurt begrijp ik al, een paar weken wordt het trouwens uh, veelvuldig uh, gedemonstreerd, want er uh, ja, komt niet veel over naar, naar buiten naar het westen in ieder geval. Nee, maar er wordt toch heel veel gedemonstreerd. In Cambodja is een vrij hoge organisatiegraad. zijn veel kledingarbeiders en lid van een vakbond. En die vakbonden zijn ook heel actief. En er wordt veel geprotesteerd tegen de slechte arbeidsomstandigheden... en de onvoldoende salarissen. Ja. Maar dat is niet alleen in Cambodja. Dat gebeurt ook in de andere lage landen. En wordt er ook uiteindelijk wat bereikt? Er wordt wel wat bereikt, want er zijn wel onderhandelingen over een hoger loon. De vakbonden zetten natuurlijk in op een hoger loon. En de leefbaar loon ligt natuurlijk nog veel hoger dan het minimumloon wat de, wat de overheid nu voorstelt. Ja, wij zouden ook heel graag zien dat de, de, de overheid opnieuw met de vakbonden gaat onderhandelen over een verhoging van het loon, onder andere. Mevrouw de Bruin van de Schone Kleren, ik dank u wel dat u het heeft willen toelichten. Christa de Bruin was dat. Ja. Een bijzondere afscheidsceremonie op het ijs. Op ijsbaan De Westfries in Horen werd gisteravond afscheid genomen... van marathonschaatse Sjoerd Huisman, die vorige week onverwacht overleed. Hij maakte er een laatste ronde. Het verslag is van Matthijs van de Wiel. De meeste indruk maakte Sjoerd Huisman als mens. Sociaal, vrolijk en vol humor. En altijd oog voor anderen. Hoe doe je dat? Afscheid nemen van een geliefde schaatskampioen... die veel te jong onverwacht gestorven is. Op het ijs een flyer. Wapperende maanden onder zijn muts. Een cowboy. Behendiger dan mogelijk was. De kist die staat op het ijs. De kampioenstrui ernaast. Op het scorebord de tekst. Voor altijd onze kampioen. Winnen was mooi. Genieten nog veel belangrijker. Honderden mensen langs de kant van de baan... En op het middenterrein familie, vrienden, ploeggenoten, supporters. Er zijn de mooie woorden. Topsport en bescheidenheid, dat gaat zelden samen. Maar bij Stuart Huisman was dat toch het geval. Het leek net of hij het ijs niet raakt. Alsof hij boven zweefde. Alsof het geen inspanning kostte. Het is groot en ongeëvenaard. Zoals jij de schaatsende en skatende jeugd enthousiast maakte... Voor de voor jou zo geliefde sport. op En op het groot scherm is zijn belangrijkste overwinning te zien. Op het NK op Natuurreis in 2009. Het eerste in twaalf jaar. Als het doek voor altijd sluiten zou, het slotakkoord gespeeld, schuil ik bij. Voormalig ploeggenoot Erik Hulzebos zingt een lied voor hem. Kom jij. De schaduw in het licht, met die lach op je gezicht. Ja, ik had gehoord van de familie dat uh, ze vroegen naar mij als ik een lied wou zingen. En je neemt me mee. Kijk, ik, ik zing normaal al die andere liedjes. Een beetje uh, tralala. -la. Ja, dit kennen we nog niet van je. Nee, maar uh, ik denk ik doe nou uh, totaal wat anders. Wat echt uh, goed past bij uh, Sjoerd. Ook bij het, uh, nou ja, het, het drama. Dit voor mij is toch zo raar. Het is voor iedereen zo onbegrijpelijk gewoon. Als je een familie als daar zo'n vraag krijgt... dan kan ik gewoon geen neer zijn. Maar het meest bijzondere komt op het einde. De laatste ronde van Sjoerd Huisman. De kist... Maakt een ereronde op de baan. De hal in het donker, jeugdleden met fakkels langs de kant. De man met de blonde manen. Hij en dan het laatste vieren stukje vieren gaat Sjoerd de finishmuziek aan. Brengt nog eenmaal zijn fans in absolute extase. Zo doe je dat dus, zo'n afscheid. Op weg naar zijn laatste meters. hier is de finish van Sjoerd Huisman!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 Run. You let them run, let 'em run. There's always an ugly duckling. There's always an ugly one. Give.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 I'm Speciaal geschreven voor Serious Request van 3FM van het afgelopen jaar, moet je ondertussen al zeggen, een paar weken geleden. Raccoon was dat Shoes of a Lightning. Het is bijna kwart voor acht. De televisiezender SBSS SBSS start maandag met een dagelijks Big Brother-achtig programma. Het heet Utopia. Vijftien kandidaten moeten daar zich een jaar lang... op een onbewerkt stuk landbouwgrond staande zien te houden. En hun eigen kleine economie zien op te bouwen. Met initiatieven kunnen ze zelf geld verdienen. En zo nodigden de afgelopen dagen via internet liefhebbers uit... voor een rondleiding op het Utopia-terrein. En verslaggever Jeroen Schutheiser, een van die liefhebbers, die was erbij. Op 31 december begint voor 15 mannen en vrouwen het avontuur van hun leven. Op die dag worden zij gedropt op een ijskoud, verlaten terrein waar bijna niets is. Hé, hey, goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. U heeft een tientje betaald voor de rondleiding. Ja, dat gaan we zeker doen, ja. ja het lijkt ons een ludieke actie om eens een keer naar zoiets leuks te gaan kijken. En u heeft een kruiwagen meegenomen? Ja, klopt. We hadden een oproepje gedaan, want ze hadden te weinig kruiwagens... En we hadden er nog eentje staan. Ik dacht, nou ja, dan laten we die meenemen. En wat zit erin? Uien. Ze moeten toch de, de winter doorkomen? Maar ze mogen het niet krijgen. Ze moeten betalen. Ja, tuurlijk. Ze moeten alles kopen. komen. Ze geven een jaar lang alles op om samen te bouwen aan hun ideale samenleving. Utopia. Igor Milder van Talpa. Er zijn tien mensen die zich hebben gemeld voor de rondleiding. Wat is daar nou de bedoeling van? Ja, ik denk dat ze hebben gelezen ergens op internet... dat ze een rondleiding krijgen op, op het Utopia terrein. Of kunnen krijgen. En daar moeten ze voor betalen. Want ja, de mensen die hier een jaar lang wonen... ja, die moeten zelf geld verdienen. Die moeten zelf geld verdienen, ja. Het is een heel nieuw experiment, hè? Een soort Big Brother 2. Ja, zo zou je het kunnen noemen, maar dan niet meer in deze tijd. En u bent van de online afdeling, want ja. jullie willen geld verdienen. Nou, wij zijn van de online afdeling... omdat we denken dat naast een half uur per dag op tv... het natuurlijk heel leuk is om dit experiment gewoon 24-7 te zien. En zeker zoals dat nu gaat op je telefoon en op je tablet... kun je nu de, de streams gewoon de hele dag volgen. Overal waar je bent. En dan moet je betalen? Als je het gratis wil zien, dan krijg je reclame. Maar stel dat je de reclame niet wil, dan kun je betalen... en dan heb je geen last van uh, advertenties. 2,50 per Maand. En zitten we daarop te wachten? Dat weet ik niet, dat gaan we zien. kijk, Het mooie aan, uh, aan zeg maar wat we nu doen met Utopia online... is dat je, eigenlijk, je kan het eerder zien. Je loopt dagen voor op het tv-programma. Dus als je de inhoud echt interessant vindt van dit programma... dan ga je natuurlijk online kijken omdat je het eerder wil zien. In een tijd waarin velen onzeker en bezorgd zijn... over de gevolgen van de crisis... geven wij 15 mensen de kans om vanuit het niets... Helemaal opnieuw te beginnen. En die reclames? Ja, die zijn er. Hè. Dat is toch wat wij doen. We maken content. Daar laten we mensen naar kijken. En dat kunnen we doen. Omdat er adverteerders zijn die dat betalen. Want zijn er uh, adverteerders al geïnteresseerd? Ja, we hebben een aantal partners al. En, uh, ja. en SBS kan ook wel een, uh, een goed programma gebruiken. Ja, nou, ik denk dat iedereen in deze tijd uh, goede dingen kan gebruiken. Dus uh, voor een tv-zender houdt dat in veel kijkers. Voor ons houdt dat in mooie programma's. Voor de kijker houdt dat in uh, mooi vermaak. In ieder geval positieve dingen. Ja, want uh, verkoop aan het buitenland, hè, daar gaat het natuurlijk ook om. Het feit dat in Nederland succes moet zijn... is natuurlijk heel mooi als het ook in het buitenland verkocht wordt. Zo werkt dat met de programma's die wij maken. De Voice is aan? Je met 60 landen verkocht. Ja. En daar verdien je geld mee, hè? En niet met die 2,50 nou, het plan is groter. Verder is er een stukje vruchtbare grond en een wei met twee koeien en wat kippen. Want wat kunnen die bewoners allemaal doen? Ja, die kunnen van alles bedenken om, om geld te gaan verdienen. Ze moeten in eerste instantie zorgen dat ze in leven blijven. Dus eten is belangrijk. Dus ze zouden een biologische markt kunnen gaan organiseren op, op zaterdagochtend. En dan mensen uitnodigen om hier de producten te komen kopen. Ze, kunnen, ze zouden een en breakfast kunnen bedenken. Of zelfs organiseren hier een concert. Het ligt een beetje aan hun eigen vindingrijkheid. De economie in het klein. Ja, dat is utopie. ook. Ja. Meneer van de uien. Ze waren blij met het eten wat, uh, wat, we, wat we mee hadden genomen. En, uh, en hoeveel hebben ze betaald? Na zware onderhandelingen uh, hebben we er toch nog uh, 33 euro voor gekregen. Utopia. Ultiem geluk of complete chaos. Utopia. Vanaf komende maandag. Dus de 15 kandidaten, laat je nu nog weten, die zijn gekozen uit ruim 4500 mensen... die zich voor Utopia hadden opgegeven. Of het nou de Russische premier met VDF is... of de Iraanse president Rouhani... telkens als de Franse president Hollande zijn hand uitsteekt... ter begroeting van de wereldleider in kwestie... dan blijft die hand hangen in het luchtledige. Althans, op de fotoserie die de Volkskrant daar... enkele dagen geleden van plaatste. De serie is inmiddels een wereldwijde hit in de media. Daar ga ik over praten met Frank Schalmeijer... die is fotoredacteur bij de Volkskrant. en Hij stelde de serie samen. Goedemorgen. Waar is die serie trouwens allemaal te zien geweest ondertussen? Oh, uh, nou, de, de lijst is uh, behoorlijk uh, eindeloos. Bij yeah. heel veel grote, grote media, het begon eigenlijk op uh, Twitter... Uh, daar uh, begon die uh, spread uh, rond te gaan. Eigenlijk samen met een, uh, met een spread van de dag daarvoor... Uh, waar een uh, combinatie uh, was te zien van de, uh, de propagandafoto's... van Kim Jong-un uh, en, uh, en uh, Obama. Maar vooral deze Hollande spread die ging, uh, ging heel snel uh, rond... En uh, die werd eigenlijk eer gisteren werd die, uh, getwitterd door de Braziliaanse schrijver Paulo Coulo. En die stuurde hem naar zijn 9 miljoen volgers. Oh ja. En, vlak daarna <laughs> pakte de Washington Post het op, een uur of twee later. En uh, ja, toen ging het heel hard. Ja. En, en, de, wat mij nou zo intrigeert, want ik vond een prachtige uh, fotoserie... waar echt iedereen, ik bedoel het was een beetje het domste jongetje van de klas, uh, leek het. Maar hoe kom je erop? Ik bedoel, <laughs> waarom, uh, waarom stel je zoiets samen? Nou, het is een. Uh, um, uh, eigenlijk stellen we ieder jaar ik, uh, aan het eind van het jaar maak ik uh, verzamelingen. En uh, iedere dag komen er zo ongeveer zo'n zo 10.000 uh, foto's binnen bij de krant op, van alle persbureaus waarop we uh, geabonneerd zijn. Dat is een aantal wat trouwens alleen maar toeneemt. Hè? Waren er, twee jaar geleden waren het er uh, denk ik uh, 7.000 of 8.000. Het zijn er inmiddels 10.000. En als je door dat aanbod gaat, dan uh, op een gegeven moment vallen je dingen op. Het begon eigenlijk bij, uh, bij Herman van Rompuy. Het viel me op dat hij uh, regelmatig uh, te vroeg zijn hand uitstak. Wat er heel erg zullig uitziet. Hij heeft sowieso ook een beetje een zullig uiterlijk. Uh, ja. En daarna begon het me ook bij, uh, bij Hollande op te vallen. En, uh, en op een gegeven moment uh, heb je vier, vijf, zes foto's. En dan... ...besluit je om eens even alle foto's te gaan bekijken... Die, ...die het afgelopen jaar van hem gemaakt zijn. En uh, ja, dan, dan, dan groeit het aantal foto's. Eh, en en dan, kom je tot, precies, dan kom je tot dat. Overigens, er is ook kritiek, hè, heb ik begrepen. Want uh, de Franse Huffington Post... ...die zegt, het is helemaal niet grappig... ...want als je de volgende foto's neemt... Uh, ...dan zie je dat ze wel degelijk... ...dat die handen elkaar raken... ...en dat ze toch wel een hand geven. Ja, ze nemen het heel, heel serieus. Ja? Uh, ze, ze schrijven eigenlijk dat wij... ...willen doen laten voorkomen... Uh, alsof de, de, de partners van Hollanden weigerden om de hand te schudden. Terwijl het volgens mij uh, wel duidelijk is dat dit uh, een, een momentopname is. En als bewijs uh, zetten zij er dan foto's bij dat ze elkaar uiteindelijk wel degelijk de hand hebben geschud. En sommige <lacht> van de websites plaatsen zelfs filmpjes erbij van YouTube. waarop je de ontmoeting in het echt ziet. En ze zien het echt als een, als een, uh, ze noemen het echt een, een, een, een, een, ja, een lage streek van de, onze collega's in Nederland om, uh, om hun president zo zwart te maken. Oké, okay, nou ja, goed. Je bereikt wel het een en ander. Maar um, je zei net van, nou ja, je ziet heel veel foto's uh, voorbij komen. Nou, ziet iedereen wel eens uh, erg veel foto's voorbij komen, maar niet iedereen heeft het oog, denk ik, om dat ook meteen te herkennen. Want um, hoe, herk ja, hoe, hoe doe je dat? Of, of is dat in de loop der tijd gewoon ontwikkeld? Ja, omdat, omdat Steeds meer foto's uh, verschijnen. Ja, ik, ik vind het zelf leuk uh, om uh, dingen te ontdekken. Uh, dat uh, vind ik als het goed is iedere journalist leuk. Dus ja, dat is een beetje mijn ding. Dus als ik door het aanbod ga, dan ben ik eigenlijk op zoek naar uh, dingen die je die, die, die nog niet kent. Of, of, of, of ben je op zoek naar het perfecte, of juist het niet-perfecte, het niet-affen? Uh, het, het, het, het niet uh -huh. Nou, ik ben niet, uh, meestal niet, ik, ben, ik ga niet echt zelden met, met een vooropgezet plan iets zoeken. Ik kijk meer wat, er, wat, ik, wat ik zie. En uh, ik ga dan zo onbevangen mogelijk uh, bekijken, ik al die foto's die binnenkomen. En uh, ja, dan, dan zie je op een gegeven moment zie je dingen gewoon die, ja... Uh, yeah, uh, die je niet eerder hebt gezien. Ja. En, niet is leuker dan iets in de krant zetten... Uh, wat mensen nog niet eerder gezien hebben. Dat is misschien wel de definitie ook van nieuws. Hè? En ook van fotografen en fotonews. Uh, dus kan je ook niet voorspellen wat de volgende serie wordt? Nou, dus nee. nee. <laughs> sommige series, uh, daar werken we lang aan... en die, die, die, uh, die landen dan uh, in de krant. Maar sommige die, uh, die ontstaan op de dag zelf... en die staan de volgende dag meteen in de krant. Hè? Dus... Uh... Nou, Ik wens je, ik wens je uh, daar, daar veel succes mee. Krijg je daar trouwens ook iets voor? Uh, weer even gewoon de Hollandse vraag. Op het moment dat het in de Washington Post komt. Krijgt het niet voor, nee? nee iedereen vrienden, iedereen uh, laat gewoon de, de, de pagina van de, van de, van de Volkskrant zien. Hè. Dus, uh, en, en het verwatert een beetje, want aan het begin verwijst iedereen uh, naar de Volkskrant. Uh, maar daarna hebben media het alleen nog maar over de wereldwijde internethits. Dat is waar, oh, ja. waar nieuwsartikelen mee begonnen. En gisteren heeft uh, Reuters uh, de, een aantal van dergelijke foto's opnieuw verspreid naar al zijn afnemers. Dus uh, nu zijn er zelfs media die uh, helemaal niks van, uh, van dit, dit uh, internethitje afwisten. Maar die krijgen opnieuw die foto's aangeboden. En denken, oh, dat is een leuke serie. <laughs> dus, uh... <laughs> Zo gaat het dan ook weer tegenwoordig. Ja. Goed, wij spraken met de man achter het hitje. Zoals je dit zelf noemt, Frank. Dankjewel, Frank Schalmeijer, okay, was dat. Fotoredacteur bij de Volkskrant. En hij stelde dus die serie samen. En als u hem nog eventjes wilt zien... hij staat op de Volkskrant-site uh, nog steeds... Uh, is hij te bewonderen van president Hollande... die net niet de hand geeft aan de andere wereldleiders. Het NOS Radio Angel. Mediaoverzicht. media is Marian koekoek. Maandag gaan de eerste Nederlandse militairen naar Mali. Maar de kleding die ze aan hebben. is van slechte kwaliteit. Dat zeggen militairen en defensievakbonden in de Telegraaf. Uit financiële overwegingen zou Nederland gekozen hebben voor minder waardig. en veelal in China gemaakte uniformen. En dat terwijl de Amerikaanse militairen in gevechtspakken lopen. die in Nederland geproduceerd zijn. Volgens de Vakbond voor Burger- en Militair Defensiepersoneel. laten NAVO-bondgenoten hun uniformen in Almelo maken. omdat die als beste uit de bus kwamen. Sinds 1 januari mogen jongeren van 16 en 17 geen alcohol meer kopen... maar het AD nam de proef op de som in winkels en cafés in Utrecht... En wat blijkt? Ja, ja, jongeren kunnen nog probleemloos aan alcohol komen. Verkopers stellen geen vragen, checken geen identiteitsbewijzen... of maken een rekenfout bij het zien van een geboortedatum... op een identiteitsbewijs. Ja, Lastig rekenen. Door de bezuinigingen op de thuiszorg... dreigen er grote verschillen te ontstaan per regio. Dat blijkt uit een rondgang van de Volkskrant langs gemeenten. Zo moeten cliënten in Rotterdam rekening houden... met veel minder uren thuishulp... terwijl de gemeente Eindhoven de eigen bijdrage heeft verhoogd. En in de voorstad van Los Angeles is muzieklegende Phil Everly overleden. Hij vormde samen met zijn broer het muziekduo, de Everly Brothers. In de LA Times zegt zijn vrouw... We zijn er absoluut kapot van. Ze zoekt zijn ziekte, zijn longziekte... was het gevolg van een leven lang sigaretten roken. Hij volgt lang... En hard zegt ze. Het ja, muziektijdschrift Rolling Stone vindt Everly een vocale legende. Vele artiesten zoals de Beatles, de Beach Boys en Simon Garfunkel werden door de Everly Brothers beïnvloed. In een eerder interview zei Phil Everly hierover: you, Music's like a, a river, you know. You everybody has a right to drink out of it. And uh, once you put something in that whole flow, it's just open to it, and it should be. It should be a build on and become something else. It's like um, the children en all, and influenced by people we may have influenced. So sort of keeps going and rolls on. It's good, it's a Ja, nu hoorde veel Everly zeggen dat muziek is als een rivier waar iedereen uit mag drinken. En dat hij blij is dat zijn muzikale bijdrage veel mensen hebben geïnspireerd. Tientallen Nederlanders hebben doodsbangere momenten gehad op het cruiseschip Rotterdam van de Holland-Amerika-lijn. Ze hebben het schip dat in de Spaanse haven Cadiz lag... verlaten vanwege de zware storm op zee. De directeur van de Holland-Amerika-Lijn zegt in de Telegraaf... dat goed weer nu eenmaal niet te garanderen is... en dat eventuele claims van gasten afgewezen worden. Het aantal arme landen neemt af. In het Nederlands Dagblad zegt ontwikkelingseconomen van Berkum... de derde wereld zoals wij die kennen, bestaat niet meer. Meerdere landen worden niet meer als arm beschouwd... daaronder bijvoorbeeld Brazilië, Kazachstan en Thailand. Geert Wilders die siert de voorpagina van het Britse blad The Economist. Samen met Marine Le Pen van het Front National uit Frankrijk... en de Britse nationaliteit Nigel Farage zitten ze in een bootje op zee. Het bootje heeft de vorm van een theepot met daarboven de kop... Europe's tea parties. En dat is natuurlijk een verwijzing naar de Amerikaanse tea party, de conservatieve stroming binnen de republikeinse partij. In het artikel wordt gesproken over Europese opstandige partijen en hun aanhangers die één ding gemeen hebben, namelijk boze mensen die verlangen naar simpelere tijden. En daar is er dan weer, Tanja Niemeyer de nu 35-jarige Nederlandse, die sloot zich in 2002 aan bij de Vark. Terreurbeweging in Colombia. In Dagblad Trouw zegt Niemeyer verbijsterd te zijn geweest... over alle media-aandacht van vorig jaar. Heimwee naar Nederland heeft ze niet meer. Toch volgt ze via internet wel wat er gebeurt in haar geboorteland. Zo heeft ze met veel interesse de Zwarte-Pieten-discussie gevolgd. En uiteindelijk wil ze een boek gaan schrijven... over alles wat ze heeft meegemaakt bij de Vark. Dat staat er allemaal in de media. Als ik nou eens kijk, het nog eens wat er nog verder er iets uh, staat. Nou, bijvoorbeeld, oh ja, de Telegraaf heeft nog op de sportpagina presentatie als staf rond is. Maar nou gaat dat over? Gaat over de trainer van het nieuwe Nederlands elftal, althans na Brazilië, na het WK. De opvolger dus van Louis van Gaal. Ze hebben een interview met KNVB-directeur Bert van Oostveen. Die blijft stoïcijns over de discussie rond de nieuwe bondscoach. Hij komt pas maar naar buiten met de naam. Als iedereen aan alles bekend is. Dat betekent dus ook alle hulp trainers.